Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Russische leger heeft Oekraïne vannacht opnieuw aangevallen met ruim 100 drones. Volgens de Oekraïnse luchtmacht waren die actief boven het hele land... maar werd vooral de oostelijke regio, de Dnipropetrovsk, getroffen. Op steden in het oosten van het land werden volgens Oekraïnse media... ook Russische ballistische raketten afgevuurd. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn. In de nacht van woensdag op donderdag was er een grote Russische aanval op Kiev. Daarbij vielen zeker 25 doden.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 In België heeft een man urenlang vastgezeten in een windmolen. De man van 29 werkte aan het onderhoud van de turbine toen zijn arm in het tandwiel belandde. De man zat op zo'n 100 meter hoogte. Hij werd uiteindelijk ernstig gewond door de brandweer bevrijd. Dan het weer vanochtend wisselend bewolkt. Vooral in de kustprovincies wat buien, soms met onweer. Later ook in de rest van het land kans op regen. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen veel bewolking en regenachtig bij opnieuw 22 graden.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 Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Oh, dit is het begin. Oh, soms. Don't you agree? Ik heb niet zoveel mensen gevoeld.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 the road while you're traveling with me. Uh. Don't you know I'm falling for you, Don't you, know I'm falling for you. playing about